De politie vermoedt dat de schutter niet de bedoeling had om haar te raken. Het schietincident voedt de discussie over het wapenbezit in de Verenigde Staten. De ongeveer duizend woningen in Deventer die gisteravond werden getroffen door een stroomstoring... hebben weer elektriciteit, zegt stroombeheerder Inexis. Kort na middernacht begonnen monteurs met herstelwerkzaamheden. Net voor tweeën was de storing verholpen. De stroomuitval was het gevolg van een brand in een transformatorhuisje...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 Nou, We hebben een mailadres gevonden bij dit programma. Nachtzuster, Dat dekt nog eens uh, mooi de lading. Uh, bellen kan ook 0800 1121 en twitteren mag via apenstaartje, nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. Allemaal mensen die een beetje tikken over het programma en andere zaken te vinden... via omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan natuurlijk even de chat aanklikken. En waar kun je over bellen, mailen, twitteren of chatten? Over de vragen die gesteld zijn in het eerste uur... of natuurlijk met een nieuwe vraag komen. De vragen die nog beantwoord moeten worden of mogen worden... zijn bijvoorbeeld die van Unes... Uh, uh, die over de, over de koorts die zijn dochter aan hem stelde. Want waarom heb je het koud terwijl je koorts hebt? En waar komt de naam Adam vandaan? Adam, hij van Eva... Waar komt die naam vandaan? Robert wil weten hoe het kan dat sommige vrouwen... na het gebruik van de prikpil wel jarenlang niet ongesteld worden. Ja, het is een beetje een persoonlijk dossier... maar misschien is er een algemene, uh, algemene antwoord op. Willem die kijkt wel eens naar de goudprijs op Teletext... en daar staat dan spot achter. Wat betekent deze spot als een spotprijs 0800-1121? Sebastian wil weten of het kan sneeuwen in de woestijn... Erik wil weten waarom we in het westen van links naar rechts schrijven... in Arabische landen van rechts naar links en in Azië van boven naar beneden. John wil weten waarom ecoviaducten, dus die dierenoversteekplaatsen... bij snelwegen zo verschrikkelijk breed gebouwd zijn... En Jan belde dus over het huilen, het lachen. En daar werd later aan toegevoegd de, het gevoel voor humor. Waarom hebben mensen dat wel en een hoop dieren dat niet... die manier om emoties te uiten? Als je het weet, 0800 1121. Jacques Herpers, dit. Die mag niet huilen van zijn vrouw. Als je vrouw je heeft verlaten... Waar jij zoveel van houdt en vrienden je gaan haten om een kleine fout. Dan wil je soms je leven je eigen laten gaan. Je ogen worden vochtig en je voelt opeens een traan. Maar een man mag niet huilen.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 Met een meisje uit je straat En je bent van haar gaan houden Maar het is te laat Ze heeft opeens een ander En ze kijkt je niet meer aan Dan wordt het je te machtig En je voelt opeens een traan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 Het op de wereld, wat je ooit bezat. Dat is toch wel je moeder, die het meest aanbad. Opeens krijg je te horen, dat zij is heen gegaan. Dan wordt het je te veel, en je voelt opeens een traan.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 hoort het verdriet in zijn stemmen bij Jacques Herb... dat hij eigenlijk heel graag in huilen uit zou willen barsten. Ik vind het mooi, zo'n uh, zo liedje uit de goede oude tijd. 0800-1121, het nummer voor al je vragen en je antwoorden. Dick? Goedemorgen. Ars Goedemorgen, hallo. Hoe is het met je? Goed hoor, met jou ook, hè? Oké, okay, nou ja, uh, nee, ik wil even oh. inhaken op dat huilen. Ik heb vanmiddag nog gejankt, dus. Ach, eerlijk waar ja, want ik had uh, een interviewtje naar aanleiding van wat ik vorige week heb gevraagd of ik het uh, mocht uh, oproepen voor het voor meisje van 16. Ja, Met, A, met dat ALL. Ja. En uh, nou goed, dat was dus heel emotioneel. Ja. En, uh, ja, er was een inzamelingsactie in Almere voor een meisje dat inderdaad ziek was. En, en hoe is het verlopen? Nou, of... dat zal ik je vertellen. Facebook is wat dat betreft een... een, een ja, alles is een zegen en, en een vloek, zou je zeggen. Maar wat begonnen is als eigenlijk een oproep van, goh, jongens, kunnen jullie met z'n allen misschien voor onze dochter uh, wat doen? Is uitgegroeid tot bijna een nationale actie lijkt het wel. Kijk, SPS mooi is dat. heeft erop ingespeeld, Omroep Flevoland en De Telegraaf zag ik uh, een heel stukje op. en Met ook bewegende beelden van Omroep Flevoland geloof ik, aangekocht of gebruikt, weet ik het. Dat het is uh, geweldig en ik bedank je nog dat je me de gelegenheid hebt gegeven om uh, vorige week dan uh, die oproep uh, te mogen doen. Nou, graag gedaan, Dick. Ja, geweldig. Dus ik heb vanmiddag nog zitten janken en ik zou niet weten waarom mijn vriend niet zou mogen, zo mogen heilen. Dus Jacques Herb... Nou ja, goed, uh, het Liek is leuk, tuurlijk, zonder meer. Maar ik uh, Jan kan woon, hoor. En oh, fijn. Voor... Dat is fijn om te weten, Dick. En, oh, ja, en over, verder, uh, over emotie bij dieren... Ik hoorde dit net, want ik zit alweer een hele poos te luisteren, uiteraard. Ik ben een vaste luisteraar. Ja, je komt er niet meer vanaf, uh, ja. Nee, nee, gelukkig. Nou ja, dat vind ik, ik vind het een gezonde ziekte, hoor... Om, uh, om naar Radio 1 te luisteren. Ja, dat vind maar, ik ook. Uh, beesten hebben geen emoties, zouden misschien worden gezegd... En, dan denk ik, nou, ik heb een paar hele mooie verhalen daar eens over gelezen. Als je gaat verhuizen, zijn er katten die echt kilometers teruglopen naar het oude huis. Ja. Op een of andere manier hebben die beesten toch iets van een emotie. Verdomme, ik hoor in een. Ach, wel ja. nee, dat is gewoon ingebouwd navigatiesysteem. En daar staat gewoon nog, bij thuis staat gewoon nog dat oude adres. Oké. Okay. Dat, dat is geen emotie. Dat is gewoon van, hé, hey, ik woon toch daar? Zou het zo zijn? <laughs> Volgens mij wel. En gejank, hè, wat je dan wel eens hoort. Hè? Ja. Als iemand bijvoorbeeld heel slecht zingt, dan denk ik... het komt toch ergens vandaan? Ja, uit de vial. Ja, dan, <laughs> uh, Trappen trap hem maar eens op zijn staart. Nou, dan hoor je hem janken. Ja, dan uit. komt het kattengejank daadwerkelijk uit de kat. Ja, ja, ja. ja. He, en ja. en wat, ik een, wat ik een toppunt vind van trouw... en dat is toch ook volgens mij... maar ja, wie ben ik? Ik ben maar Jan, je weet wel. En Jan, uh, maar goed. Dat is als een baasje doodgaat. Een baasje met een hond die zo'n eenheid... Vormen. Dat als dat baasje doodgaat, dan is het zelfs gebleken dat zo'n beest, zo'n zo hond in dit geval, misschien ook wel een kat, maar van een hond weet ik dat, dat dat beest gewoon dagenlang op die grafsteen is gaan liggen. En echt, omdat hij zijn baasje mist, dan denk ik, hoe weet zo'n beest namelijk nou, godsnaam dat daar dat baasje ligt. Moet je mij eens verklaren. Staat op de rouwkaart. Nee, <lacht> nee, maar dat is, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, ja. <lacht> Ja, nee, ja. maar dat, dat vraag ik me ook wel eens af of er dan uh, uh, inderdaad... neemt iemand dan in eerste instantie die hond een keer mee naar het kerkhof? Ja. Toch? Ja, of voor ja, de begrafenis? Ik kan me wel voorstellen, want een hond is vaak enorm belangrijk voor mensen in hun leven. Dus ik kan me best voorstellen, maar ik heb nog nooit meegemaakt op een begrafenis dat de hond erbij was. Nee, nee. Nou, ja, het is wel gebeurd bij Fortuin, hè? Zijn de hondjes mee? Oh ja, natuurlijk, ja. ja, ja maar die ja. liggen er niet nu nog je weet het maar nooit. Nee, daar zit wat in. Ik... Maar goed, waar ja. ik eigenlijk voor bel, maar ja, je weet het bij mij. Ik ben altijd Duurt een... altijd wat ja. langer. Ja. Ja, maar, ja, maar dit is toch relevant. Of want ja. Honden, honden, honden. Ja, dik. Ja, maar, dat, maar waar je eigenlijk voor belt. Ja. Dat is, hoe kunnen ze bepalen? Ik wil wel eens weten. Ik heb gisteravond, was het gisteravond? Ja, voetbalwedstrijd gezien Nederland Italië. Ja. Ik heb er maar één helft van gezien. Dat ze de goede nog, helft precies, dan, ja? Ja, per, ja. ja, precies. Per speler, de balhandelingen. Dan staat er bijvoorbeeld bij zoveel assist, zoveel goed, zoveel slecht aangekomen, zoveel goed, zoveel dit. Uh, dan is het zoveel procent balbezit, zoveel procent pressie. Hoe durven ze dat? Hoe kunnen ze in godsend spelen? Zit er een heel team thuis die, laten we zeggen, 22 spelers in de gaten houden? Of hoe doen ze dat in godsnaam met, met alle moderne technieken vraag ik me af. Die mensen hebben toch een sensor in hun rug, waardoor ze elke keer als ze de bal raken, dat er een of andere teller thuis overgaat. Zo, hij heeft al 24 keer de bal geraakt. Ja, en je kunt, dat kun je niet thuis, want je kunt natuurlijk ook niet... je kunt niet alle 22 mensen tegelijk in beeld houden. Maar waar moet ik dan waarde aan hechten aan zoveel procent dit? Kijk, ik kan me nog voorstellen dat als je inderdaad gaat kijken... oké, okay, Nederland is meer aan de bal dan Italië, noemen we wat... oké, okay, dan hebben ze zoveel meer procent balbezit. Maar het is bij SBS nog van de gekken, en blijkbaar ook bij andere uh, zenders... dat ze echt tot in inderdaad thuis weten... Ik, ik, ik, ik, ik maak het nu een beetje te gek... maar ze zijn nog in staat om bij wijze van spreken te zeggen... hoeveel keer die speler gekucht heeft tijdens een wedstrijd. Ja. Zijn neus gesnoten. Dan denk ik, wie gaat dat in godsnaam nou durven? Wie gaat dat nou opschrijven? Ik Deke? vind het een goede vraag, Dick. Ik ben hartstikke blij dat het een goede vraag is. Ja, hè? Nou, dan zijn we het eens. 0800-1121. Daar komt vast een antwoord op. <laughs> Dankjewel. Een goede nacht nog. Hoi. A Hoi. Dag. Ad uh, Goeiedag. Hallo, dag Ad. Uh, ja, fijn je keer te spreken. Nou, dat is ja. altijd even afwachten, hè? Nou ja, ja. Het nou, kan nog nee, helemaal nee, verkeerd nee, uitpakken. Nee, nee. nee hoor, ben je gek. Oh, het kan nee, gebeuren dat, dat er geen klik... Ja, nee, sorry. Ja, ga je ja, gaan. Dat... Nee, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, oké. Okay. Vertel um, het maar. Ik heb, ik heb geen langdraad gevraagd. Ach. Eh... Um, als ik in mijn aflast kijk, ja. dan kijk ik naar Nederland. Ja. En dan kijk ik naar Luxemburg. Ja. Dan zou je zeggen dat Nederland groter is dan Luxemburg. Ja. Maar Nederland is, is plat. Ja. En Luxemburg niet. Nee. Dat is alleen maar berg, heuvel, berg, heuvel, berg, heuvel. Als ja. je nou al die bergen en heuvels uit elkaar zou trekken en <gacht> plat zou maken... Ja. Is Luxemburg dan groter dan Nederland? <laughs> Kijk, je kniffelt. Dat is een soort van klikje. Ja, nou ja, het is, wel, het is natuurlijk gewoon uit te rekenen. Dat weet ik niet. Ja, ik tuurlijk. Niet zo... want als je... Nee, maar er is een berekening voor uit hoeveel grond een berg bestaat... En, en, uh, en als je dat van alle, alle bergen... Maar ja, moet je ook alle bergen en alle heuvels in Luxemburg... gewoon on, onder elkaar uh, scharen. Uh, <laughs> ja, nou, daar, uh, daar kan iemand gewoon tot uh, zes uur uh, morgenochtend mee bezig zijn. Dus dan hebben we precies dan een antwoord... als iemand even die moeite wil nemen. Uh, ja, ja, wie weet. Ik vind het een prachtige uh, vraag, Had. Ja, heerlijk, hè? Ja. Ik ga erover piekeren. Ik heb, ik, heb, ik heb je ooit nog een keer beschermd. Toen je, toen je bedreigd werd door Pierre Partner en de smurfen. Heb jij me toen beschermd? Uh, ja, nou, niet echt hoor, maar... Potverdorie, we hebben het nu echt over 74 jaar geleden, hè? Ja, klopt. Het is... Oh, ik, dat, dat, dat moet ik eventjes... Toen ik bedreigd werd... Of, oh. <laughs> Ja, ja, ja, ja, met Wout van <laughs> Ja, toen werkte ik nog bij, uh, voor, voor, ja, bij Hilversum 3. En, ja. en, en, en toen hebben we iets gezegd over vader Abraham. En daar was zijn zaakwaarnemer was daar heel boos over. En ja. die belde mij op en die zei: Nou, ik zou maar goed over je schouder kijken de komende tijd. Dat was ja. echt een ja. hele onaardige ja. mevrouw, was dat. Ja, klopt, klopt, klopt. klopt, klopt en toen, klopt. toen ben ik nog een hele tijd vrij angstig voor smurfen geweest. Ja, ja, ja, Maar hoezo heb jij mij dan toen beschermd? Nou, nee, nee dat, dat, dat, mijn rol was heel klein hoor. Maar wat maar was, wat was de... je rol dan überhaupt? Nou, je stuurde een sms'je met. Ik ga ervoor staan, ja? Nee, nee, nee. S had ik uh, Sander Landik graag gebeld. Hé, uh, hey, ik moet je luisteren, het kan niet waar zijn dat Astrid bedreigd wordt. <laughs> dus ik word A te gaan het vader Maar. Je hebt het toen voor oh, mij opgenomen? Dan, ja. Maar S Sander, die durfde niet zo goed, geloof ik. Oh, ja, dat heb je, je soms. Beetje, ja, nou ja. Het maar, is wel nog goed terechtgekomen. gekomen. Ja, maar ik vind het, ik waardeer het met terugwerkende kracht. In het, het oh. mooie jaar 1958 waardeer ik het echt heel erg van jou. Ja, je had, ja, ja, je <laughs> had het net een dochter gekregen, geloof ik, Tesca. Ja, ook nog eens een ja, keer, ja. Ja, een niet. Hè? Huh. Nou ja, oké. Okay. Huh? Maar maar ik, vind, ik ben even helemaal terug in de tijd, inderdaad. Dat ik dat nog ja, mee heb ja, mogen ja, maken. Bedreigd te worden door de zaakwaarnemer van vader Abel. Goed. ja, ja. Ik, weet, ik weet ook nog van... Um, oh jee. Toen, uh, met, het glazen, <laughs> met het glazen huis. <laughs> ja. Serious <laughs> request. Uh, hoe zat dat nou, joh? Toen moest jij de, die, die, die cocktailtjes maken. Ik maakte de, en, de sapjes toen. Was. Ik was dus het de sapvrouwtje. Sapjes, ja. ja. Ja, en, en... Gaan we nu mijn hele cv doornemen, Ad? Want er staat nog veel nee. meer echt hele vreemde ja, <laughs> ervaring. Nee, ja, nee, nee, nee, is goed. Maar, uh, Toch bedankt. Uh, Luxemburg plat slaan, daar draait het allemaal om. Juist. Als iemand even de moeite wil nemen om die rekensom te maken... het lijkt me geweldig om ja. daar daadwerkelijk een antwoord op te krijgen. En uh, mocht je die rekensom willen maken... dan kan ik je misschien helpen aan ook nog een naam, naamsvermelding... in de nieuwe uh, Max Televisie-gids. Want ik mag uh, mooie vragen uit dit programma... mag ik gaan aanleveren aan die gids? Die worden dan daar weer zeg maar, even in afgedrukt. En ik vind dit... Deze staat nu wel met stip op één... mocht er een antwoord komen. Oké, okay, dus misschien wordt het nog beroemd. Ja, Ad, dat uh, wil je niet weten. wel. Okay, dan. Goed. Uh, dankjewel voor je bijdrage. Uh, ja, jij ja, ook bedankt. Goedendag. Hoi, hoi. Dag. Ik noem het de Max Televisiegids, zo moet ik het natuurlijk helemaal niet noemen. Ik moet zeggen het Max Magazine, want dat is het natuurlijk, hè. Potverdorie. Patrick. Hoi. Hallo. Hallo. Dag, Patrick. Ja, ik, hoi, ik had... Ik had uh... Een aantal antwoorden op een paar vragen. Ja. Um, mag ik vast weten over welke je het, het laatste gaat praten? Want ik vind het altijd een beetje een uitdaging om een plaatje te draaien... dat aansluit op het laatste waar we het over hebben. Dus als ik dat een beetje weet, dan kan ik vast uh, nadenken. Uh, over waar de naam Adam vandaan komt. Oh jee. Nou goed. Ja. Ja, ja. ja dat wordt moeilijk van. hè? Nee, helemaal niet. Oh, Oké. Okay. <laughs> Nou, ik wil wel eigenlijk beginnen met uh, waarom we in het Westen van links naar rechts schrijven en ja. in de uh, Arabische landen van rechts naar links. Ja. Dat, he dat heeft te maken, heb ik me laten vertellen, en het klonk wel plausibel, dat in alle landen die de Abrahamistische God aanbidden, van oudsher, ja. alle allemaal naar Jeruzalem schrijven. Oh, echt waar? Dat je die kant op schrijft? Juist. Dat had ik vast moeten weten. Juist. Juist, en, ja. <laughs> en, ja, een stukje algemene ontwikkeling is het, hè. Uh, En uh, de naam Adam. <laughs> die wordt als eerste vermeld. In de klei op de bladen van de Sumeriërs. Oh. En wordt de eerste mens wordt namelijk Adamu genoemd. Echt waar? Ja, echt waar. En dat zijn de Sumeriërs uh, geweest. zo'n uh, vijf, zesduizend jaar geleden. Hebben, hebben ze die. Uh, ja, het scheppingsverhaal eigenlijk opgeschreven. Op zeven tabletten. En daar werd die eerste naam in vermeld. En ja, dat was dus Adamo En dat betekende aardmens. Dus uit de aarde genomen mens. Oh, is het zo eenvoudig eigenlijk uit te leggen? Nou ja, ik heb me dat laten vertellen. Ja? Ja, uiteindelijk praat je altijd iemand na natuurlijk als je kennis vergaat. Dus, uh, maar het, het komt uit een uh, betrouwbare bron. En uh, nou ja, dat is eigenlijk het antwoord daarop. Dus uh, links naar rechts schrijven is voor ons naar Jeruzalem toe. En voor de Arabische landen is dat van rechts naar links naar Jeruzalem toe. En, en dan moet ik eigenlijk moet ik alleen nog weten uh, waarom ze dan in Azië van boven naar beneden... Ja, omdat die dan niet de abrahamistische god aanbidden. En ja, Azië blijft toch uh, ja, een apart gebied op de wereld. Ja. Er gebeuren wel meer dingen op een andere manier natuurlijk. <laughs> ja, maar dat is natuurlijk een beetje algemene, algemeenisme wat je nu uh, uit... Ja, dat is, dat is wel ja. dat is er gebeurt een heleboel. Ja, daar zit wat in. Ja. Oké, okay, nou uh, dankjewel. Oké, okay, is goed. Wil je weten welke plaat ik heb uitgezocht? Nou ja, dat mag je wel. Ja? ja? ja want het, het, eigenlijk gaat het helemaal niet over Adam. Uh, maar over Eva? Ja. Ja, nou ja. Dat is een goede zeg maar. dan hè? Ja, dat is een prachtig mooi liedje gemaakt voor de film Lover or Loser. Naar nou, een boek van Carrie Slay. Uh, in de film uitgevoerd door uh, de hoofdrolspeler. Ik ben zijn naam kwijt, was een hele jonge jongen. Maar gemaakt door Acta en de Munich, die het ook zelf gezongen hebben. Zo, wil, wil je het horen of zeg je het nou? Nee, ja, ik blijf. Oh. nou ja, je kunt via de radio ook. Uh... Dat kan. Ja, even. ik vind het even mee. Ja, goed idee, Peter. Ik oefen nu gewoon alvast je naam, voor als ik straks voor je sta. Gewoon steeds Eva, Eva, en al heb je geen idee van mijn bestaan, ik beloof ik.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 Zeg jij me dan precies wat ik bedoel? Tot zolang Eva, Eva Ik oefen nu gewoon alvast je naam Volgens ik straks voor je sta Gewoon steeds Eva, Eva En dan heb je geen idee So... Ik kan het niet terugvinden, vind ik zo jammer. Want ik weet nog, toen die film uitkwam, Lover or Loser, dat uh, die jongen die dat, dat liedje zingt in de film... die is toch langs geweest bij het radioprogramma daar, die, waar ik toen werkte. En daar zong hij dat liedje. En dat was een hele jonge jongen. En ik denk dat het Lucas Hamming was. Maar helemaal zeker weet ik het niet meer. Nou ja, echt, het interesseert niemand. Maar soms kan me zoiets dan heel erg dwars zitten. Uh, vond je het mooi, Patrick? Patrick? Patrick? Ja. Vond je het mooi? Uh, ja, wel wil wel, wel. Oh ja, nee, dat wilde ik even weten. Dan mag je nu oh, gewoon u. gaan slapen van mij. <laughs> Is goed. Dankjewel, Hoi. Okay, 0800 1121 Henk. Hallo. Ja, ja, ja, Aha, nee. Henk Dan van Veen. nog een keer. Ja. Ik zat even te wachten. Ik dacht die zag ik nog met Patrick aan dat. Uh, Praten ging. De, nog even nababbelen? Nee, ik had Patrick net gesproken... maar ik vroeg me even af uh, um, of hij het uh, ook daadwerkelijk mooi vond. Ik krijg trouwens via de... Uh, sorry, nou waren we net het gesprek begonnen... maar ik krijg via de chat door Martijn Lakenmeijer... en inderdaad Lucas Hamming en Eva. Dat uh, vind ik dan leuk, want die, die versie heb ik hier niet... maar die jongens uh, zongen op uh, jonge leeftijd al uh, een aardig moppie. Ja, zeg het eens. Ik ben over die wil. Oh, mooi, want dat weet je toevallig. Dat, is, dat, mag, dat mogen de luisteraars zelf uitmaken. Oh. Eerst, eerst over de gewone pil. Ik, ik heb trouwens de tijd nog meegemaakt dat die helemaal niet zo gewoon was. Nee. Maar, ik noem het maar de gewone pil. Ben je zo oud? Nee, ik ben niet zo oud. Maar er was toen al wel een gedoe over... Ja, dat moest op dokter gezet toen nog en dat later niet weer. Het is misschien een raar onderwerp om over te vertellen, maar ik, ik was toen nog niet geboren. En ik vraag me wel eens af of het dan um, echt, ja, of, of, of dan, kijk in het nieuws en zo gaat dat altijd anders, maar gewoon op de werkvloer bij gewone mensen werd er dan gezegd van, nou er is nou een pil, dat is een handig ding joh. Ja. Ja? Zo ging dat ook. Oh, ja, dat vroeg ik me wel eens af. Nou, goed, vertel. Alleen die eerste pillen ja. voor vrouwen, die waren ongelooflijk zwaar. Ja. En dat was eigenlijk omdat men het zekere voor het onzekere wil nemen. En in, in die tijd stond ik er nogal, ik, hoef, ik, ik hoefde ze niet te slikken, nee. maar mijn toenmalige verloofde wel. En daar stond ik wel heel ambivalent tegenover. Ik was er toen nog niet zo'n groot voorstander van. Maar goed, het is, het is haar lichaam en niet mijne. Nee. Ja. En zij vond het wel gemakkelijk. Ja. En we hebben ook gezegd, je moet het zelf maar weten. Maar die dingen waren nogal zwaar. En later werden ze steeds lichter, omdat de, ja, de wetenschap uh, schrijft voort. En, de, en maar, in het begin zaten er heel veel hormonen in. En, en uh, merkten ze dat dan ook? Kreeg ze een snor? Nee. Oh. Nee, sorry. zij werd daar heel regelmatig van en vond ze ook wel prettig. Oh ja. ja dat kan natuurlijk. En, ook. Uh, ja. Ja, ik heb, ik heb er, we hebben er heel gewoon over gepraat. Maar ze, nou nee, ik wil van het gedoe af. Dus uh, uh, nou ja, de, de rest van het verhaal kun je zelf wel invullen. Ja. En later kreeg je een van die laatste generaties, die heet ook Villon. Ja. En die waren onwaarschijnlijk veel lichter. Maar dan moest je ook veel meer oppassen dat je die iedere dag innam Ja. Dat is, uh, een, een vergissing kan dan fataal zijn. Fataal? Nou, nou, nou. Fataal, nou. Of juist, oh, je bent me net voor, of juist niet. Nee, maar, ja, <laughs> precies. Maar die peul grijpt in, in de in, in, uh, hormoonhuishouding van de vrouw. Ja. Nou, dus later is daar de prikpil bij gekomen. En die prikpil is een depotpreparaat. zo noem je dat. Een depotpreparaat. Ja, dan krijg je meteen een heel depot in je lichaam. Ja. En het wordt ook wel eens gebruikt bij antibiotica. Ik heb het al eens gehad, het middel heet prednisoron. En uh, DF moet je er dan al bij zetten. En dat bleef dan een tijd werken in mijn lichaam. En dat was omdat ik last kreeg van het flikken van de antibiotica. En uh, toen stelde die huizen het voor en het is mij bijzonder goed be bevallen. Maar deze man, deze meneer, de vragensteller, die vertelde een prikpil die tot een jaar lang de menstruatie onmogelijk maakt. En daar heb ik niet een uh, uh, pasklaar antwoord op. Nee. Maar wel een theorie dat dat vrouwen zijn die eigenlijk uh, lichamelijk al een beetje met de overgang bezig zijn. Zonder dat ze dat lichamelijk en emotioneel in de gaten hebben. Dat kan. ja. De overgang begint soms vroeger dan veel, vele vrouwen zouden willen. Uh, soms met 38 jaar. En uh, als zo'n prikpil een jaar werkt... Ja. dan is het een hartstikke gevaarlijk middel. Want het begint, het begint bijna te lijken op chemische castratie. Ja, de, maar dat kan ik me ook nog voorstellen. Dat als je denkt van, nou, ik neem de pritpil, uh, prikpil voor uh, de prikpil. Dat is, nou goed, de prikpil voor drie maanden, dan, uh, uh, dan wil je niet dat het meteen drie jaar werkt. Tenminste, niet iedereen. Nee, en dan neem ik ja. ook aan dat het nog wel eens heel gevaarlijk kan zijn. Ja. Dus ik was echt verbaasd over het verhaal. En het enige wat ik kan bedenken is het antwoord dat ik net gegeven heb: dat, dat zo'n vrouw al wat ouder is. En dat uh, die. In, ik noemde de overgang, maar dat, in die overgang is ook een ver, heel geleidelijk een, verander, een, een verandering in de hormoonhuishouding van een vrouw aan de gang. Ja. En dat merk je niet direct en uh, dat is me goed ook, anders zou het nog langer duren. Uh, Zo'n leuke periode is dat niet. Mm -hmm. en, um, uh, ik denk dus dat een prikpil daar dan een extra zet aan geeft. Dat zou kunnen. Dat is uh, dat dus, uh, Robert die de vraag stelde van hoe kan het dat bij sommige vrouwen uit mijn omgeving die de prikpil nemen voor een maand tot drie maanden meteen vier jaar uh, niet meer ongesteld zijn. Dat zou kunnen dat Robert zit te chatten met allemaal vrouwen die in de overgang zitten. Nee, oh. niet in de overgang, misschien aan het begin van de overgang. Dat is toch de overgang? Waarom, ja, waar, wat is het verschil tussen het begin ja, van de overgang en de overgang? Ja, maar als, als vrouwen nog heel regelmatig menstrueren... wat mij betreft, anderen zeggen ongesteld worden... Eh, dan hebben ze daar nog niet zo... Daarom zei ik ook uitdrukkelijk bij... zonder dat ze het lichamelijk en emotioneel nog niet zo in de gaten hebben. Oh ja. En dat is dan wel het begin... Ja. Maar ik heb het begin ook niet bewust meegemaakt dat ik dacht: ik word ouder, ik kan veel dingen minder goed. Daar kom je pas later aan, als je het op terugkijkt. Oh ja. Zo maar nu zit Robert op de chat en die schrijft: ze zijn onder de dertig. Nou, dan gaat mijn verhaal niet op. Nee, maar het was dat, wel, een, het ja. was wel goed geprobeerd. <laughs> oh. En uh, uh, weg is, uh, is Henk. Ja, dat gebeurt hier af en toe met de telefoonlijnen. En uh, dan is iemand opeens uitgepraat, dat lijkt dan zo, maar dat is niet zo... dan is dat gewoon in de telefoonlijnen dat er iemand wegvalt. En in dit geval Henk, maar die weet ons te vinden... maar eigenlijk uh, waren we er ook wel, wel uit. Het is wel een, een, een goede mogelijkheid natuurlijk van, uh, van Henk. En een goed antwoord was het geweest... als de dames niet uh, onder de 30 bleken te zijn. Dus uh, laat ik de vraag nog heel even openstaan. 0800-1121. Erik. Hoi Hallo. Hoi. Ik had even een verhaaltje over dieren die kunnen huilen of niet, of wel, of wat dan ook. Ja. Uh, er, zijn, er zijn een paar verhalen bekend van, uh, van, van bijvoorbeeld honden die uh, van hun baasje komen te overlijden. Ja. Die al drie, drie dagen van tevoren beginnen te huilen. Echt waar? Ja, echt, echt te janken. Drie dagen beginnen te janken. En helemaal in paniek zijn en zo, omdat ze aanvoelen. Al dat een baasje of iemand die in een nabije omgeving is waar ze gesteld op zijn komen te overlijden. Maar bedoel je dan huilen als een... In... Of als een... In... <laughs> Doe dat nog eens. Nee. <laughs> nee, ik bedoel echt als honden huilen, zeg maar. Weet je wel, van, van de jank van wolven kunnen, zeg maar. Dat, dat, maar dat mag gewoon echt, echt zoals als een wolf, zeg maar. Gewoon echt, echt euh, oh, zwaar, verdrietig, zwaar verdrietig zijn dat ze iets aanvoelen. Ja. Want er zijn ook dieren die, die gewoon bijvoorbeeld natuurrampen aanvoelen. Dan, dan trekken ze massaal allemaal weg omdat er iets gaat gebeuren. Ja. Dus die, ik, ik denk dat de empathie bij dieren een, een, een, eigenlijk een stuk groter is dan dat mensen het nog hebben of nog kunnen beseffen. Zeg maar. Ik denk dat mensen het wel hebben, maar dat ze intuïtief een heel stuk verloren zijn ten opzichte van de dieren. En wat ik eigenlijk nog, ik had een heel mooi verhaal wat ik eigenlijk wil vertellen, wat, uh, waarvan ik denk van dat uh, mensen ook best wel op dieren lijken of dieren op mensen. Ja. Je hebt in, in Afrika heb je af en toe een paar van die bomen, die geven van die vruchten af. Ja. Die, die zijn zwaar aan het gisten. En er komen olifanten op af en apen. En die vreten al die, die vruchten op. En die zijn stom dronken. <laughs> die hoorde op een gegeven stond er ook in de kruis, zeg maar de dag van de avond, een paar uur later, zie je die apen hangen in die boom, dat zijn gewoon echt net mensen met de hand op de hoofd en ik heb een kater van een Ah, en de dag daarvoor ook in de Polonaise, om de boom? Ja, dus, dus, dat kan <laughs> <laughs> het carnaval. Heb je dat nooit gezien, die documentaire? Nee, sorry. Nou, die is wel een paar keer uitgezonden met de Discovery Ja, uh, hoe is het, uh, ja, nou, dat? Ja, ik hem gemist heb, het is ongelooflijk. Oh, nee, nee, ja, dat is echt geweldig. Dat is hier apen <laughs> in bomen hangen van, nou, dat zijn echt mensen die gewoon op de bank hangen thuis als een kater. Ja. Dat is fantastisch. Dus ik denk dat uh, dat dieren best kunnen houden en dat meer empathie, of gewoon een hele hoop empathie hebben ten opzichte van mensen net zo goed hoor. Eigenlijk maar weer bewezen dat we eigenlijk nog veel meer op apen lijken dan dat we soms denken. Tot <laughs> Dikkie. Ja, maar ja. Dan, dan begrijpen we mij de volgende vraag. ja. Stel dat wij geëvolueerd zijn uit apen, ik ja. even wat. Ja. waar eindigt het dan? Nou, dat, nou ja, maar dat, volgens mij is de algemeen uh, uh, aangenomen mening dat we allemaal robots worden, toch? Ja, nou, word jij van blik? Ja, nou, niet van blik, maar wel van, uh, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, staal wil ik zeggen, maar in ieder geval iets redelijk onversluitbaars. Oh, dat zou toch heel vreemd zijn als een vrouw een kind gaat baren dat er in één keer een blik het ding uitkomt. Nou, ik denk dat we daar wel naartoe gaan. Nah, nee, dat wordt geen staal, denk ik. Ik denk dat, het een, dat we meer moeten denken in een soort. Siliconen. Ja, ja. <laughs> Nee, de, ja, je lacht erom, maar, maar, maar moet je kijken hoe we al uh, ons ontwikkeld hebben? En, en... Ja, nee, nee. Dat, dat, dat begrijp ik. Dat ben ik wel een beetje eens. Maar als je gewoon evolutie leert uh, nagaat, zeg maar, van we komen voort uit de dieren, we zijn af van apen. We ja. zijn we nu mensen, we hebben nu geweten, we hebben emoties, we hebben uh, noem het allemaal maar op, wat we allemaal denken hebben. Ja. Waar eindigt het dan? Wat is dan, wat is dan het volgende, het volgende stapje? Maar kijk, dat hangt een beetje vanaf natuurlijk... hoe de natuur zich ontwikkelt. Want wij ja. passen ons aan aan de natuur. Ja. Dus, dus als, als nu, zeg maar, de, de denk ik ook wel eens... Uh, bijvoorbeeld uh, zoals met die, uh, met die smok of smog. Ik weet nou smok moet je zeggen, smok. Dat ja. we, we krijgen natuurlijk... Kijk, als je tussen je vingers kijkt, hè? Ja. Oh, ik zit weer op mijn stokpaadje, sorry. Maar ik zal het proberen kort te houden. Tussen je vingers zitten nog een beetje die zwemvliesjes. Ja zijn bijna weg. Ja, nou ja vervoer, en, dus in de toekomst hoeven we niet meer te zwemmen. Nou ja, nee het hoeft niet. Maar we hebben ze niet nodig voor het zwemmen dat wij nu nog doen. Maar um, uh, wat, wat er gebeurt is dat we, dat we natuurlijk ons ontwikkelen... dat we, dat we andere longen krijgen om, om die uh, luchtvervuiling aan te kunnen. Nou dat zou heel fijn zijn, want ik heb astmatische bronchitis. Dus... Ja, maar ja, we lopen ook een <lacht> beetje achter op de natuur. Wat heel raar is, want het gaat in de natuur ook heel langzaam. Ja, of eigenlijk, wij doen natuurlijk de natuur dingen aan... en dan, ja, dan duurt het weer even een paar duizend jaar... voordat we ons aangepast hebben. Ja. Moeten we wel mee oppassen. Ja, nou nee, okay. <laughs> maar, maar, maar in ieder geval, je, je zou op internet moeten kijken... naar die, die, die, die, het, die olifanten en die apen die van die vruchten... die echt zwaar dronken zijn. Ja. En die liggen echt de volgende dag in een boom. Ja, olifanten, niet allemaal die apen. Nee, die olifanten die, licht... die nou ja... Als ze echt goed dronken zijn, <laughs> schijnen ze wel sprong. En, um, en, en, en, uh, en huilende honden. Ja, en huilende honden. Echt, ja. die, echt, het, is echt, het zijn echt verhalen bekend. Dat gewoon honden echt drie dagen van tevoren echt zwaar aan het zijn. Zoals wolven kunnen, kunnen naar de maan lopen te huilen. Zeg maar. Ik... omdat, ze, omdat ze iets aanvoelen dat, dat iemand in een nabije omgeving komt te overlijden. Ik ben zo blij dat je dat zegt van die wolf en die maan. Mooi is dat, hè? Ja. Heb je vast een plaatje voor, of niet? Dankjewel, hè? Alsjeblieft. Goeienacht. Hoi. Hoi. Inderdaad een plaatje voor Crywolf heet het. En het is van de mannen van AHA. Oeh, oeh. Ja, inderdaad. Zo gaat het dan ongeveer. Aha, was dat naar aanleiding van het huilverhaal? 0800-1121. Als je een antwoord weet op de vraag waarom ecoviaducten zo breed zijn, uh, of je weet misschien of het kun, kan sneeuwen in de woestijn, of misschien heb je een antwoord voor Willem die wil weten waarom er een spot bij de prijzen staat uh, van goud op Teletext. Of misschien weet je waarom je het koud kunt krijgen als je koorts hebt. En misschien heb je ook wel een antwoord op de vraag van, uh, van Dick. Waarom uh, bij het voetbal op televisie... Uh, waarom eigenlijk hoe ze weten hoeveel assists... een bepaalde uh, speler heeft geleverd... of uh, hoeveel goed of slecht aangenomen ballen iemand... Uh, nou ja, goed, dat soort dingen. Ik weet zo weinig van voetbal. Maar dat, dat melden ze blijkbaar allemaal. En hoe kunnen ze dat tellen tijdens een voetbalwedstrijd? En misschien, Ad wil graag weten... misschien ben je bereid om eventjes te gaan rekenen... als je Luxemburg met alle heuvels en bergen plat zou slaan? Zou Luxemburg dan groter zijn dan Nederland? Moet toch voor iemand een leuk projectje zijn om dat even enigszins uit te rekenen? Als je daartoe bereid bent, bel dan even 0800-1121 of mail naar nachtzuster, Apenstaatje, omroepmax.nl Peter, goedenacht. Hoi. Hoi. Ja, ik, ik ben nog steeds onder de indruk van, uh, van de vorige vraag. Uh, hoe het verder gaat met de mensen. Ja, ja, maar ja, dat is natuurlijk. eigenlijk is het geen vraag... maar meer, meer een beetje voor je uitfilosoferen, ja, nou, nou, want je weet het ik, niet. Ik, ik denk dat we allemaal niet moeten vergeten dat wij gewoon natuur zijn... en dat de natuur straks gaat beslissen dat als er zoveel mensen zijn... dat er iets moet gebeuren en dat er steeds minder mensen komen. Maar wie zegt dat nou toch? Ik vind dat zo'n nee, doemdenken. Nee, nee, nee, nee, stop niet doemdenken, maar we mogen niet vergeten dat wij natuur zijn. Wij bepalen ja. niet natuur, wij zijn natuur. Ja, ja, ja Dus. Ja. En de natuur vindt altijd een antwoord, zo eenvoudig. Precies, nou dat geloof ik nou. dus ook. Ja. Dat ja, is eigenlijk heel en positief en gedacht. Ja, Ja, precies. <laughs> en uh, die uh, Robert, die ken ik uit de mop. Die Robert zelf? Ja, uh, oh. dat is van die man, die komt thuis en die zegt uh, tegen zijn vrouw... Uh, schat, weet je dat uh, onze nieuwe buurman met iedere vrouw van de straat geslapen heeft? Behalve één. Waarop die vrouw zegt, ja dat zal die stomme trut van de overkant wel zijn geweest. <lacht> Maar, ik, <laughs> maar wat heeft het met Robert te maken? <laughs> ja, nou, goed luister naar het verhaal. Ja, nee, maar ik begrijp de mop wel, maar ik begrijp niet wat het met Robert... Help me nou even, het is midden ja, ja, in de nacht. Ja, hij weet, hij pre weet precies wanneer welke vrouw uh, onder 30 haar cyclus heeft en wanneer... <laughs> die, kom op, joh. Jij denkt dat hij in de straatvergadering heeft. Nee, of via ja, internet is denk, de hele wereld je straat tegenwoordig. Ja, maar goed. Het, het zal wel zo'n dom de jaren 50 zijn. Goed. Waar belde je ja. over, Peter? Nou, dat was een vraag. Maar wat ik nog even wilde zeggen... Ik ja. was vanavond bij Veldhuis in Kemper. Echt? En die zijn met, Ja, in Rommond. Ja. We hebben ze opgetreden? Ja, ja. Nee, ze, ze waren op een tv. We zetten zitten in Limburg. Nee, tuurlijk hebben ze opgetreden. Nee joh, maar een van de twee is net papa geworden gisteren. Ja, van uh, Dick. Een dikke baby. Ja. Maar en die stond gewoon op het podium? Op het podium. Ah, op... wat een bikkel. Remco. Ja, Remco. Inderdaad. Oh, Hij is gewoon... It, nou, maar wat, even, voel je je niet hartstikke schuldig, Peter? Nee, want ik, dat... ik, wist niet. Ik, uh, ik wist dat niet. En Trouwens, uh, zo lieten ze het ook niet overkomen. Het was in ieder geval een uh, portemonneeloze pauze. Met andere woorden, we hebben anderhalf uur... Even gewoon, ze hebben uur doorgespeeld, gespeeld, zodat hij eerder naar ja. huis kon. Maar ze waren dus echt hartstikke goed, eerlijk waar. Geweldig. Ja, dat is heel grappig. Veldhuis ja. en Kempen. dat is echt heel grappig. Maar die Remco ja. is dus nog naar Roermond gereden, terwijl die thuis een ja. kerstverse baby en, uh, heeft. Om, uh, uh, normaal gesproken zou de uh, voorstelling af zijn gelopen om 20 voor 10. Ja. En het is toch 10 uur geworden. Oh. En, uh, nou, echt, de, uh, ze hebben ook wel, er waren misschien maar 380 of 390 mensen in de zaal. Nu is dat niet zo heel grote zaal, maar ik nou, uh, kon toch zien dat het uh, uh, niet helemaal vol was. Maar uh, ze hebben wel staande ovatie gehad. En ik zat helemaal vooraan. Ik was een van de eerste die op ging staan. Ja, maar uh, uh, ze uh, krijgen uh, altijd een staande dus ovatie. En, en, noem maar op, allebei, jongens, jullie zijn helemaal te gek. Echt. Oh, en moest hij nog, nog. Hoe laat was het afgelopen? Uh, tien uur. Was oh ja, dat sorry, dat zeg je net. En dan, en dan moest hij nog naar huis. Dan komt hij eens een keertje om uh, half twaalf, nee. twaalf uur, komt hij binnenzetten. Nee, uh, ja, hij moest naar halen. hij was 2140 ed, want dat zit in het programma. Oh, <laughs> dus, dus dat mag je nu vertellen. en dan, ja. ach, en dan heeft ah, en dan heeft ah. <laughs> maar dat vind ik... als, er nou mensen, als er nou mensen willen zijn die Astrid willen steunen, bel 0800 Die Astrid willen steunen, ja, dat ik weer uit mijn woorden ja, kom, bedoel ja, je? Nee, maar ik kan het ja. niet geloven, die jongen die heeft dus zo'n plichtsbesef... voor die 390 mensen die in Roermond zitten te wachten... dat hij zijn kersverse, pasgeboren, schattige, ja. lieve, kleine, zoete, moppige babytje... gewoon thuis achterlaat om naar jou toe te rijden, Peter, om grapjes te vertellen. Nou, ik, ik zie het heel anders. Het oh. kind is net geboren, dat ligt net lekker te slapen. Zijn moeder die is helemaal, die wordt, uh, uh, ja, die is nog aan het herstellen van... Die wordt uh, nog het, <laughs> En uh, hij heeft er niks aan. Hij zegt tegen de dokter, mijn speelgoed is nu toch kapot. En ja, <laughs> hij, hij denkt, er uh, moet toch brood op de plank. dus. Ah, maar Kijk, er moet dat een hele man... makkelijke bevalling nee. geweest zijn. Nou goed, ik blijf er weer in hangen, ik weet het, we gaan door. Ja, maar... was, luister, in ieder geval iedereen die ooit naar Veldhuis in Ach, ja, dat, dat, dat was een heel mooi begin inderdaad van wat je wilde zeggen, uh, Peter. Maar ja, zo af en toe, dan wordt er een telefoonlijn afgebroken hier. Um, en, en je belde niet eens over Veldhuis en camper. Weet je wat, ik bel Peter terug en dan doe ik ondertussen even dit. Dan krijgen ze weer 15 cent van de Buba. Kunnen ze weer uh, babyflesjes van kopen. Veldhuis en Camper. En ik wou dat ik jou was. Ach, gewoon een kleine baby. En dan gewoon naar ommel.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 Die dikke uit de jury was en bijna nog steeds blij was. Ah, ah, ah, ah, ah. Gewoon een dag niet ik mezelf was, dat ik alles, was wat jij was, en jij was dan. Hé, hey, daar heb je Peter weer. Ja. <laughs> Fijn dat je er weer bent, Peter. Nou, ik denk, ik doe netjes de radio uit zoals het verlangt wordt. En dan gaat de telefoon ook uit. Niet, niet prettig. Nou, wat een toestand. Ja, ja inderdaad. Maar, um, uh, eigenlijk hadden we, Velter, hadden we het over Veldhuis en Kempen... wat absoluut helemaal niets met het hele format van dit programma te maken heeft. Dat dus eigenlijk uh, alleen maar over vragen en antwoorden gaat. Maar ja, dan uh, hebben we dat nou, in de, ieder geval... Dan heb je vanavond de show niet gezien. Nee, is... maar niemand heeft de show... De, wij zijn maar 390 mensen die vanavond de show hebben gezien. En er zitten nu 80 Duizend mensen bij de radio, nou ja. Toch zoveel, dat ik nooit meer... Nee. Maar de helft slaapte. Nee, dat was, was, was, was echt hartstikke goed, eerlijk waar. Ja, dat weten uh. we nu wel, Peter. Ja. Uh, ja, het kan sneeuwen in de woestijn. Oh, ah. ja. Ja. ja. Als er maar wolken zijn. Nou, uh, de andere, uh, ja, dat, dat was mijn gedachtegang. Dat uh, is natuurlijk nooit een echt antwoord, maar ik heb een vraag. Ja. Ik heb een jaar of zeventien geleden een uh, heel vies faillissement meegemaakt. Mede door een van de ambtenaren binnen Romont die naderhand in een corruptieonderzoek als hoofdpersoon is verwikkeld. Ik ja. Dat niet te zeggen. ja. En toen werd een auto in beslag genomen. Jouw auto? Mijn auto, ja. Ja, ja. ja. ja en die ambtenaar, dat was natuurlijk Jos van Rijden, dat weet iedereen. Maar goed, ja. ik hoef dat niet te zeggen. Ga door. En uh, het is trouwens heel leuk dat hoe meer ik op de radio kom... hoe meer dat mensen bang uh, om me heen kijken. Maar ik heb er toen echt heel vies tussen gezeten. Alleen, een tijdje geleden, toen uh, was er een man uit Canada... en die had zijn zoon gestuurd om een boete te betalen van 30 jaar geleden. Ja. En die hoefde die boete niet te betalen, want die was verjaard. Ja. Nu weet ik dat sommige dingen verjaren. Nou, mijn auto werd 17 jaar geleden in beslag genomen. Ja. In verband met een man. Ja. Er is toen iets fout gegaan en ik kreeg om het jaar kreeg ik een vriendelijk verzoek van uh, hare Majesteit en RDW en zelf van de belasting. Uh, ik moest ofwel de auto verzekeren of ik moest hem keuren of ik moest de belasting over betalen. Ja. Duizenden brieven, maar even goed betalen. Zelfs ja. gedraaid gedreigd met uh, rijbewijsontschrijving, inneming rijbewijs... Oh, blijf articuleren en... Peter, anders kan ik je niet goed verstaan. Uh, uh, ja. rijbewijsontzegging, allemaal... De, sorry, langs de telefoon. Sorry. Ja. Uh, in ieder geval, hm, al dat soort dingen. Uh, dus ofwel betalen, ofwel rijbewijs kwijt, of dit ja. en dat. En dan, ja, uh, ik zit weer aan het buitenland. En dan uh, kwam ik weer terug en had of mijn moeder betaald. Uh, of, oh. uh, ja, ja, tuurlijk, want die wilde niet dat ik... Maar, waar het mij om gaat, wanneer verjaart een boete? Want, Kijk. dat vind ik nou... Zoiets van onduidelijk. Iemand die 30 jaar geleden naar Canada verdwijnt, die gaat weg. Er zijn zelfs uh, uh, boetes uh, of uh, hoe heet het, uh, uh, celstraffen die voor jaren mm -hmm. naar een auto die in beslag is genomen. 17 jaar. 17 jaar, en daar heb ik de afstit schrik niet, daar heb ik meer dan 7500 euro aan betaald. Kun je een leuke auto verkopen? Ja, als ik dan denk wat, wat voor een krenk dat dat was. Maar staat hij nu nog steeds ergens? Uh... Nee, nee, nee. Dat, dat heb ik, ik ben dus uiteindelijk tot het RDW en uh, het uh, uh, Centraal uh, Registratiebureau... dus niet CBR, maar weer andersom... Uh, in Veenhuizen geweest. En toen kreeg ik een brief mee dat uh, vanwege de echtheid... en de functionaliteit van het verleden van de auto... dat ze maar vanaf twee jaar geleden de auto af konden melden. Oké. Okay. Ah, de auto meenemen. is afgemeld. He, gelukkig. Maar ja. eigenlijk, lang vrouw, kort, wil je gewoon weten we, hoe, hoe lang het lang duurt het lang... voordat een boete verwa verjaard, verwaterd juist, verjaard. Juist. Ik zeg 0800-1121. Ik doe mijn best, Peter. Oké. Okay. Goeienacht. Hi. Dag. Vincent. Ja, dag. Hallo. Zeg het maar. En weg is Vincent. Dat blijft toch een beetje jammer, hè? Ik noteer het maar weer. 3 uur 57. En even kijken. Meneer De Haas dan. Ja, goedemorgen. Hallo, meneer De Haas. Ja, dat, uh, over het hakken van de letters. Het, ja. uh, van rechts naar links of links naar rechts. Ja. Dat is uit de tijd dat er nog uh, geen pennen waren. Toen werd het meer in, met in steen gehakt. Ja. En het gaat veel makkelijker als je dat van rechts naar links doet. Maar waarom doen we het dan niet van rechts naar links omdat we nou meer met een pen zijn. Tegenwoordig schijnen er al mensen die elektrisch schrijven. Dus dat is niet meer zo in zwang om dat met hamer en betel te doen. Nee, dus op het moment dat we het met een pen gingen doen... dachten we, nou, dan doen we het ook ja. van links naar rechts. Ja, er die, die, die zijn de andere letters gekomen. Die zijn dan van, uh, van links naar rechts gegaan, ja. Oh, maar wacht even. Zou het dan zijn dat ze in Arabische landen... nog uh, via de oude hakmethode van rechts naar links... Uh, dat Kijk maar naar die vorm van die letters... En wij, wij, maar wij zijn ook van links naar rechts dan gaan schrijven, omdat dan de pennen niet vlekken, toch? Ja, dat weet ik niet waarom dat is. Maar gewoon, als je, het is heel logisch, als je iets uit gaat kappen, dat gaat veel makkelijker van rechts hm. naar links. Maar als je met een pen schrijft, als je links bent, en je schrijft ja. met een pen, dan ga je altijd weer zo met je hand is... over de inkt, ja. en dan ja, veegt en dat het dat allemaal ik... zo uit. Ja. Goh, een goed verhaal bedenken wij hier met elkaar. Weet, weet u wat ik zo leuk vind, meneer De Haas? Nee. U, u kunt serieus zeggen: Mijn naam is Haas. Ja. Doet u wel eens? Ja. ja. Leuk. Vaak, vaak genoeg, hoor. Ja, het lijkt me echt te leuk om te zeggen: Mijn naam is Haas. Bent u getrouwd, meneer ja. Haas? Nee, nee, nee, nee. nee. Oh. Nou, dan kan het nog. Ik kan toch gelukkig worden, nee. Ja, oké. Okay. Nou, dan laten we het zo. Zeg bedankt. Oké, okay, tot ziens. En een fijne vrijdag, hè? Ja, u ook, hè. He he, nou, ook allemaal weer afgehandeld. Oh, zo dadelijk uh, disco. Ik poets de tafel van schoon. En ik zeg nog wel even dat je gewoon nog kunt bellen... nog twee uur lang naar de studio van Nachtzuster... met vragen en met antwoorden. En wat is het nummer ook weer? Oh ja, 0800-1121.